vormen Om hem tegen te houden. Nou, dat zou kwetsende uitspraak hebben gedaan over christenen en vrouwen. Hij was aanvankelijk van plan een lezing te geven op de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar de universiteit blies die bijeenkomst af. Het weer dan nog eerst bewolkt en een beetje motregen. Middag droog, dan breekt in het noorden de zon even door. Middags temperatuur ligt rond een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Mm -hmm. That it's all for the best because it is I was so wrong, wrong for so long, long Only trying long, to please myself. myself Girl, I was caught up oh. in her lust That's When I don't really want no one else, So oh, no I know I should have treated you better But me and you were meant to last forever So let me in, give me yeah, another chance Another to chance really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 Diktar Hark met het NOS Journaal. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Cohen. Dat is volgens Cohen de uitkomst van de vergadering van gisteravond. In een interview met Trouw zei Cohen gisteren... er overeenkomsten zijn met de SP. pvda kamerlid Timmermans zei erop dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken. Cohen zei na de vergadering dat hij zich genoeg gesteund voelt bij de fractie. En Timmermans zei dat alle ze weer dezelfde kant op staan. Maar de Telegraaf schrijft dat uit een rondgang onder de PvdA-kamerleden blijkt... ...dat ongeveer de helft van de fractie nog altijd geen vertrouwen heeft in Cohen...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 Het omstreden Sharia geleerde al Haddad straks rond 9 uur aan op Schiphol voor een debat in de Bali in Amsterdam. Kamermeerderheid wilde hem de toegang tot Nederland ontzeggen, maar minister opstelte, zei dat de uitspraken van Haddad onvoldoende grond vormen om hem tegen te houden. Haddad zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. De regering van Japan wil fors bezuinigen om de